The plug of self now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 Stafchef Mullen van het Amerikaanse leger is tevreden over het verloop van het offensief in Zuid-Afghanistan. Volgens hem ziet het er naar uit dat er een goed begin is gemaakt. Hij kan niet zeggen hoe lang de strijd om de stad Madja gaat duren... maar in de voorbereiding werd volgens hem gesproken van een aantal weken. De aanval op Madja begon zaterdag en was lang van tevoren aangekondigd in Afghanistan... om burgers en vijandelijke strijders de kans te geven om te vluchten. Marja is een belangrijke basis voor de Taliban en een centrum van de opiumproductie. Bij raketbeschietingen op de stad zijn gisteren twaalf burgers omgekomen. De Amerikaanse generaal McChrystal heeft zijn excuses aangeboden aan president Karzai. Hij zei ook dat het type raket voorlopig niet meer gebruikt wordt. Karzai heeft een onderzoek aangekondigd naar de dood van de burgers. In Colombia zijn vijf mensen gedood bij een mislukte ontvoeringspoging door de rebellenbeweging FARC... Dat heeft het Colombiaanse leger bekendgemaakt. De rebellen wilden een kandidaat voor het gouverneurschap ontvoeren. Een kolonne met auto's van de kandidaat reed in een hinderlaag van de vark. Colombiaanse militairen kwamen op de schoten af, en tijdens het daaropvolgende vuurgevecht kwamen drie beveiligers en twee agenten om. De politicus raakte licht gewond. In Californië is zanger en bassist Doug Fieger van de band The Neck overleden. Met de hit My Sharona stond de groep in 1979 zes weken op nummer 1 in Amerika. Het is daarmee de grootste hit uit dat jaar in de VS. In de media werd The Neck al snel vergeleken met The Beatles... maar de band evenaarde nooit het succes van de eerste hit... en hield er een paar keer een aantal jaren mee op. Zanger Doug Fieger leed al enige tijd aan kanker en is 57 jaar geworden. Het weer enkele opklaringen en lichte tot matige vorst. Overdag meer bewolking en lokaal wat sneeuw. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Dit was het Noord. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met, Met nu de nacht. heeft aan het Nederlandertje pesten en Sarre vooraf in de Duitse kranten al oh. 20 jaar. Waar jaar, GFM.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 Like you knew they would <laughs> that cold. Gone home and face the music That don't sound too good <laughs> that cold. Listen Love, it's a real mother for ya It'll make you wanna run for cover, yeah And if you look, you will discover Real ah, yeah, my yeah.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 Van die jongens in ons die nergens om vroeger Die niet wilden weten wat zwart was of leeuw. Ik heb tranen gelachen, zo gedaan. En tenslotte tevreden, licht uitgedaan. Ik word begroet met een klap op mijn schouder.